1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Tanks en militaire Gaddafi in Benghazi. Opstandelingen melden ook aanvallen in andere Libische steden. En Libië-overleg van wereldleiders in Parijs, ook premier Rutte, is aanwezig. Het weer, overal zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op tot een graad of 9. Morgenochtend eerst kans op mist, later opnieuw zonnig. Dan wordt het ongeveer 11 graden. En ook de dagen daarna verlopen zonnig.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 In Benghazi dus al de hele ochtend gevochten. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldomroep, bezocht een ziekenhuis in de stad. Nou, je hoort nu schieten op de achtergrond, maar dat is uh, gewoon in de lucht. En dat is allemaal op het terrein van het Al-Jalla ziekenhuis in Benghazi, waar ik nu bij het mortuarium sta. En zojuist is de piloot binnengebracht, uh, dood dus, van het toestel dat ik zelf vanochtend neergeschoten heb zien worden. En dat uh, mij op de radio kon, uh, dat de radio kon vertellen... En, uh, maar het is wel een oppositietoestel, zeggen deze mensen hier. Um, en de piloot die werd binnengebracht is een eigen parachute. Nou ja, uh, hij zag er erg uh, niet meer zo fraai uit. Um, en nu is er hier een beetje paniek, want er wordt nu inderdaad geschoten. Maar misschien is het meer. Het is meer dan in de lucht. De mensen zoeken nu de dekking. Ja, ik moet even, jongens. Ik moet... Nee, nee, nee, nee, het is paniek om niks. Ja, het is, het lijkt een Tachrieplein wel in Cairo, waar af en toe ook aanvallen werden aangekondigd en dan moest iedereen weer gebaren van, valt mee. Maar de verwarring, de paniek in de stad is groot. En er blijven maar schoten komen. Ja, het lijkt alsof het mortuarium nu onder vuur ligt, maar ik weet het niet zeker. Iedereen rent in paniek heen en weer. Nou ja, we zijn wel naast het ziekenhuis, dus als er iets misgaat kan iedereen snel geholpen worden, om maar even zo te zeggen. Maar ja, er zijn er zeker 30 doden hier binnengebracht in het mortuarium. En ja, ik vond het heel opvallend om, om die piloten te zien. En ze geven dus ook zelf toe, deze opstandelingen, dat het hun eigen toestel was. Terwijl toen het neergeschoten werd er nog mensen waren die uh, applaudisseerden... en dachten dat het een toestel van Gaddafi was. Dat was Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. In Parijs begint straks een internationale top over ingrijpen in Libië. Uh, ook Nederland is daar vertegenwoordigd. Vlak voor deze uitzending sprak NOS-collega Bert van Slooten met premier Rutte. Meneer Rutte, um, gezien de situatie op dit moment in, uh, in Libië... vindt u dat Libië de resolutie van de Veiligheidsraad heeft geschonden? Ja, dat, dat moet uh, nu worden vastgesteld uh, de komende uren. Uh, op basis van de informatie die we krijgen lijkt dat zo te zijn. Maar uiteraard uh, moet je je daar uh, ook baseren op, uh, op de laatste inzichten... ook van de militaire adviseurs, Dus dat zal echt de korte uren moeten blijken. Ja, want uh, vanuit Libië, vanuit Benghazi met name... klinkt de roep om, uh, uh, aan het Westen om iets te doen... Zeker, en, en uh, u kent de Nederlandse positie. Wij hebben uh, altijd gepleit voor een resolutie van de Veiligheidsraad. En die is er tot onze uh, tevredenheid ook gekomen. Uiteraard had je dat sneller gewild. Uh, maar tegelijkertijd met Rusland en China tegen is het een enorme prestatie van, uh, van de Vrijheid van Naties. En ook van de secretaris-generaal dat dat nu uh, voor elkaar is gebokst, dat die resolutie er is. En daar kan nu, uh, en daar wordt het weekend hard aan gewerkt, ook snel tot actie worden overgegaan. Kan het zo zijn dat tijdens het vergaderen er al wordt ingegrepen? Uh, maar daar heb ik op dit moment geen concrete aanwijzingen voor. Dus daar, daar kan ik u niet over berichten. Ja, en wat gaat u aanbieden namens Nederland? Wij als Nederland hebben gezegd, uh, het kabinet gisteren... Uh, een brief gestuurd overgestuurd aan de Kamer... dat wij bereid zijn zeer serieus na te denken... over een uh, eventuele bijdrage, de mogelijkheid en wenselijkheid daarvan. We zijn nu betrokken in het besluitvormingsproces in de NAVO... over de vraag hoe daar als organisatie... Uh, uh, als gezamenlijkheid gereageerd moet worden op de VN-resolutie. En dat zou kunnen leiden tot een verzoek aan Nederland voor een bijdrage. Ja, maar daarmee heeft u nog niet gezegd wat we dan uh, bijdragen. Zijn, moet ik dan aan F-16 denken? Ja, ik, ik geloof er nooit zo in om op voorhand al... Uh, het hele, de hele krijgsmacht in de etalage te zetten. Veel beter is het om in gezamenlijkheid te kijken wat is er nodig. En op basis daarvan want de SG-NAVO weet precies wat Nederland kan leveren... te kijken of dat ook aanleiding is voor de NAVO... Eh, en voor het tafelstuur daarvan, het secretaris-generaal... om een concreet verzoek aan Nederland eh, te doen. Dat vind ik ordelijker dan al meteen van tevoren te zeggen... we zetten dit en dat in, in, in de etalage. Nee, maar het zal toch niet zo zijn aan het eind van de dag... dat Nederlands nikt heeft aangeboden? Nogmaals, er is geen fase nu van dingen aanbieden of verzoeken doen. Er is nu de fase, en dat gaat allemaal heel snel de komende uren, gaat dat verder. Ook in NAVO-verband om te beslissen over uh, een ordelijke reactie op uh, de vn resolutie En op basis daarvan uh, komt dan wel of geen verzoek aan Nederland om een bijdrage te leveren. Goed. Ik wens u een goede vergadering. Dank. en Een goede uitzending. Ondertussen maakt Parijs zich dus nu op voor dat topoverleg. Er wordt daar besproken hoe die resolutie van de VN moet worden uitgevoerd. De Libisch leider Gaddafi die heeft nogmaals, vanmorgen nogmaals gezegd dat de VN zich vooral niet moet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Bij die top is zo correspondent Frank Renaud bij het Elysée in Parijs. Uh, Frank, zijn de leiders inmiddels allemaal gearriveerd? Nee, in tegendeel is nog. Niemand gearriveerd. De erewacht staat hier wel klaar bij het EDC om alle auto's van de buitenlandse regeringsleiders en ministers te verwelkomen. Uh, de straten zijn afgezet. Een bus met Nederlandse toeristen die het net waagden te stoppen voor de poorten van het EDC werd snel weggestuurd. Maar verder is het hier nog rustig in afwachting van de leiders die komen gaan en dat zal binnen nu en een half uur ongeveer zijn. Uh, waarom is dit overleg in Parijs niet eerder gehouden, gezien die ontwikkelingen vanmorgen in Benghazi? Die Natuurlijk, al vastgesteld dat hij ja. rond 1 uur half 2 zou beginnen. Toen wisten ze ook nog niet dat het offensief eraan zou komen, natuurlijk. En een top met zoveel mensen uit zoveel delen van de wereld kun je niet snel eventjes verzetten, natuurlijk. Wat je wel ziet is dat er in de loop van de ochtend al heel druk diplomatiek overleg is geweest. Tussen president Sarkozy van Frankrijk aan de ene kant mm -hmm. en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de Britse premier David Cameron. En ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier wordt druk overlegd met de Europese Unie. Zodat straks, als die top eenmaal begint, ook heel snel knopen kunnen worden doorgevoerd. Oké, okay, dankjewel. Frank Renaut in Parijs. Dit is het NOSUL. Martijn van Bik. Ik praat verder over de mogelijkheden van de internationale gemeenschap... met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Goedemiddag, meneer de Hoop Scheffer. Goedemiddag. Begrijpt u dat de internationale gemeenschap op dit moment nog niks doet? Nou, het wordt wel urgent langzamerhand. En ik verwacht dan ook dat uh, vrij snel na de bijeenkomst vanmiddag in Parijs... Uh, waarover we net uw correspondent hoorden, uh -huh. de actie zal worden ondernomen... Maar eh, er moeten nog wel, denk ik, een paar knopen worden doorgehakt. Onder andere over de coördinatie en de leiding van de hele operatie. Het staat voor mij nog niet vast, definitief, dat dat de NAVO als organisatie eh, zal zijn. En daarom... Waarom niet? Omdat er sommige landen zijn, waaronder ook Frankrijk, die wat aarzelingen hebben om de NAVO als organisatie te zien interveneren in de Arabische wereld, in een Arabisch land. Het zou dus best kunnen zijn dat Fransen en Britten een leidende rol krijgen. Die zitten sowieso wat meer op de voorhand en de Amerikanen wat op de achterhand. De Arabische Liga, heel belangrijk ook in de resolutie van de Veiligheidsraad... is in Parijs vertegenwoordigd door de secretaris-generaal Amr Moussa... Interessant om te melden dat hij ook een van de belangrijkste Egyptische presidentskandidaten is. Uh, die Arabische Liga hij heeft natuurlijk ook een belangrijke stem in het geheel. Welke Arabische landen doen mee? Het punt is, je kunt niet met je knip van een vinger uh, meteen zo'n operatie laten starten. Maar ik ben het met u eens dat de urgentie langzamerhand zeer hoog wordt, ja. En nou is er vooroverleg uh, geweest van de gang tussen uh, de Britse premier Cameron, de Amerikaanse minister Clinton, president Sarkozy. Wordt daar ook al gesproken over die leiding, denkt u? enige twijfel uh, de, gebeurt dat. Uh, nogmaals, uh, Fransen en Britten hebben uh, in deze uh, politiek het voortouw gehad. Mm -hmm. Dat houden ze ook, uh, president Obama, uh, enigszins uh, op de achterhand. De Amerikanen zullen uiteraard uh, ook volop meedoen. Het zou mij niet verbazen als, als uiteindelijk uh, Fransen en Britten uh, in, een, in een leidende rol uh, terecht zouden komen. Ja. Uh, maar dat zullen, dat zullen we moeten afwachten. Dat is speculeren. Daar gaat die bijeenkomst onder andere over. En de rol van de Afrikaanse de Europese Unie en de, uh, de Arabische Liga, waar zal die dan uit bestaan? Nou, die zal bestaan uit deelname, niet direct militair, maar wel politiek of logistiek van bijvoorbeeld landen als de golfstaten die dat al hebben aangekondigd. Egypte zal, heb ik begrepen, niet deelnemen actief militair, maar zal ook zeker politiek steunen. Nogmaals, ik noem weer even de naam van Amr Moussa, de secretaris-generaal van de Liga van de Arabische Staten. Het is wel belangrijk dat je, als je zo'n zwaar middel inzet op basis van de resolutie, dat je dan maximale politieke cohesie in de club hebt. En dat is ook de reden, en ik denk dat dat ook een hele goede reden is... voor dit gezelschap om vanmiddag in Parijs bij elkaar te komen. Dank u wel, meneer Hoopscheffer, voor deze reactie. Geen dank. Hier in de studio is uh, Mohamed uh, Katal. Goedemiddag. Goedemiddag. U woont al uh, 15 jaar uh, in Nederland, maar u heeft nauw contact met mensen in Libië. Met, melk, met welke mensen heeft u contact? Allerlei mensen. Activisten, ik ben zelf uh, activist, uh, mm -hmm. vrienden, familie... Maar helaas, uh, sinds twee, drie dagen geleden, uh, helemaal geen contact. Kon ik, uh, en waar woont met. uw familie? Uh, helemaal, allemaal in Benghazi. In Benghazi? In Benghazi zelf, ja. ja. En een paar in Tripoli. En uh, u komt daar zelf ook vandaan? Ja. ja. En uh, hoe, hoe is dat om dagen in zo in onzekerheid te zitten? Ja, het is gewoon uh, frustratie, machteloosheid. Uh, je kan niks doen behalve praten. Ja, dat doe je vanuit gevoel van plicht, Maar dat frustreert ook dat je hier zit terwijl je eigen volk afgeslacht wordt met koele bloeden. Ja, En u volgt wel wat daar gebeurt in, in Benghazi? Op de voet, zeker. Ja. zeker ja. Hoe, hoe ja. doet u dat? Ja, op uh, 24 uur staat tv aan op Al Jazeera, zender. Uh, internetverbinding, uh, Facebook, uh, teletext. Het is echt, echt gewoon een. Uh, dat dat, dat ja, domineert ook de hele sfeer thuis. Mm -hmm. uh, we proberen het, mijn vrouw en ik, gezellig te houden voor de kinderen, maar dat, dat overschaduwt alles thuis. Het is, het, het hele, uw hele leven draait nu om ja, wat daar gebeurt. Ja, de, en nu wordt er straks in Parijs gesproken over, over uh, in, ingrijpen. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Ja, kijk, uh, het is uh, al laat. Uh, te laat? Te laat, te laat. Yeah. Veel te laat. Want uh, één slachtoffer is te veel. Laat staan duizenden. Uh, kijk, had hard, hard, uh, de VN. Maar de moedige stap van Frankrijk, uh, allang over, overnemen om uh, de tijdelijke overgangsraad uh, uh, te herkennen, herkennen als uh, enige vertegenwoordiger van Libië en beperkte aanvallen op Gaddafi-troepen uh, voeren. Maar jammer, het is mm -hmm. te laat. Ik verwacht wat ik van hen uh, verwacht: dat ze per direct uh, de Libische raad, nationale raad, uh, per direct herkennen als enige vertegenwoordiging van, van Libië. Dan heeft die raad uh, flexibiliteit, bevoegdheid... om, mm -hmm. om, om uh, concrete maatregelen te nemen. Financieel, diplomatiek, uh, ambassadeuren vervangen, uh, et cetera. Uh, ten tweede natuurlijk, uh, het is niet anders, dat hebben we niet gehoopt... maar niet anders dat onze bondgenoten, vrienden mm -hmm. van het buitenland... moeten uh, de troepen van Gaddafi gewoon uh, bombarderen. En uh, u, u doseert hier economie aan een ROC. Hè? Wel, ja. Geeft u uw leerlingen nog iets mee... Over wat daar gebeurt. Ja, ze komen elke dag, elke les met heel veel vragen. Ja? En wat vertelt u ze dan? Ik vertel uh, de waarheid. Dat ik, uh, ja, als, als, als, als uh, Nederlandse burger. moet ik ook mijn normale leven uh, draaien. Dat is lastig, maar ja, ik probeer uh, alle touwtjes in mijn hand uh, te houden, uh, mijn werk goed te doen. Dat wordt ook extra druk op mij. Maar ik, ik krijg heel veel steun van, van mijn collega's als mijn leerlingen, als uh, buren. Uh, iedereen staat uh, achter ons. Gelukkig, ja. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Sport. Om kwart voor tien ging in Italië de eerste echte voorjaarsklassieker van start. Milaan Sanremo, bijna 300 kilometer lang. Vorig jaar gewonnen door Oscar Freire. De sprinter van de Rabobankploeg is nu ook weer favoriet. Gio Lippens in Sanremo. Wordt het een wedstrijd voor de sprinters, denk je of valt de beslissing eerder? Ja, de laatste jaren, de laatste tien jaar is het zeker een wedstrijd geworden voor de sprinters. Eindigde de Milaanse Remo vrijwel altijd in een massasprint. Maar het blijft altijd spannend, want het blijft natuurlijk altijd de grote vraag of er nog een renner in staat is... om op de Poggio, dat is een beetje de laatste hindernis vlak voor de finish, om daar weg te rijden. Als er één man in staat moet zijn om dat te doen, dan is het dit jaar toch wel Philippe Gilbert. De Belg won al een mooie etappe in de tirreno Adriatico, is dus in vorm. En hij zou eventueel in staat moeten zijn om al die sprinters voor te blijven. Maar normaal gesproken gaan we toch echt zitten wachten hier op de sprint. Natuurlijk Oscar Freire, de winnaar van vorig jaar. Kan als hij vandaag wint, kan hij uh, voor de vierde keer die overwinning pakken in Milaan Remo. Daarmee is hij trouwens nog geen recordhouder. Want Eddie Merckx deed het zeven keer. Maar hij heeft natuurlijk wel concurrentie. Concurrentie onder andere van Tom Bone, de Belg die goed in vorm schijnt te zijn. Natuurlijk van de Italianen. Petacchi een beetje ziek, maar je weet het maar nooit. En we zullen het moeten afwachten. Misschien wel Tyler Ferrar of Henry Heinrich Houten. Of misschien wel zelfs de wereldkampioen Tor Husshoft. Dat zijn allemaal ze hier op die overwinning. Nou zijn ze al ruim drie uur, zit ze al op de fiets. Wat kun je zeggen over de stand van zaken? We hebben een kopgroepje van vier man. Al vrij vroeg in het vertrek kregen ze meteen de ruimte van het peloton. Pakte al heel snel een kwartier voorsprong bijna. Op dit moment is van dat kwartier nog tien minuten over. Ze zijn net voorbij de eerste bevoorrading op weg naar de Torquino Dat is de eerste serieuze hindernis, een beklimming. En dan komen ze aan de kust. Ze hebben zo'n kilometer of 130, 140 afgelegd. Misayawa, Japaner, Ignatiev de Rus, de Marchi in Italiaan en Simons, een Belg. Dat zijn de vier koplopers. Tien minuten, maar zij gaan het zeker niet redden. Nou, was de laatste Nederlandse overwinning in 85. Hennie Kuiper. Ik heb je nog helemaal geen Nederlandse naam horen noemen voor vandaag. Nee, ik heb ze ook maar niet genoemd. Er zijn wel <tie> Nederlanders, er zijn acht Nederlanders eh, om precies te zijn. Dat zijn er niet zoveel. Vijf man bij Rabo met de belangrijkste toch wel Lars Boom. Dat is misschien nog wel iemand die iets zou kunnen in die laatste klim. Sebastian Langeveld is ook goed in vorm. Hij won de Omloop het Nieuwsblad. Dan hebben we een renner bij BMC, Karsten Kroon. Toch ook wel een man die kan wegspringen. Nicky Terpstra bij Quickstep. En bij Vacan Soleil, een Nederlandse ploeg... Eén Nederlander maar, Jens Maurits. Dat is geen kans hebben voor de overwinning. Gio Lippens, in Sanremo. Verkeersinformatie, Dennis mooi bij de AWB. Het loopt vast op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen staat 5 kilometer. Ze zijn er bezig met werkzaamheden en dat geeft nog wel uh, onduidelijkheid. Een aantal rijbanen worden daar verlegd. Volkom onnodig geschuif van de linker naar de rechterkant van de rijbaan. Alle rijbanen komen uiteindelijk uit op uh, het stuk van de A2 richting Den Bosch. Dus je kan gewoon of links of rechts blijven rijden. Het maakt allemaal niks uit. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Zes kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er nog dicht. En de A27 Breda-Gorkum is nog helemaal dicht tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. Andere kant op dus richting het zuiden is trouwens de A27 op datzelfde punt. Het hele weekend dicht vanwege geplande werkzaamheden. Verkeer vanuit Breda onderweg naar de Randstad kan omrijden via Rotterdam of via Den Bosch. In het noorden van het land, op de A28 Groningen-Assen, daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Groningen-Zuid en Haren staat nog twee kilometer. En tot besluit het belangrijkste nieuws. Tanks en militairen van Gaddafi in Benghazi. Opstandelingen melden ook aanvallen in andere Libische steden. En de wereldleiders overleggen vanmiddag in Parijs over de situatie in Libië. En daar is ook premier Rutte bij. En dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk tros in bedrijf.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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Nou ja, als er nieuws is over Libië... dan wordt u uiteraard ook in deze uitzending daarvan op de hoogte gehouden. Over een klein kwartiertje gaan we het hebben over de vraag... hoe interessant Nederland is als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven... en wat wij daar aan hebben. Daarna ontvangen we duurzaam ondernemer Lucas Simons... die zojuist benoemd is tot Young Global Leader 2011. En aan het einde van dit uur bespreekt Willem Overbos... zoals iedere week relevant nieuws voor MKB'ers. Na tweeën ontvangen we een uitgever, een boekverkoper en een literair agent over de stand van zaken in de boekenmarkt. Maar Peter, we beginnen in Japan. Precies, want dat land is volledig ontregeld door de ramp die het land heeft getroffen. Ook het bedrijfsleven heeft er behoorlijk last van. En met name het stokken van de productie van Japanse onderdelen. We hebben het over de auto-industrie en de elektronica sector. Dat kan een kettingreactie veroorzaken en bovendien grote wereldwijde gevolgen hebben. Zo liet de Opel en Renault gisteren al weten, noodgedwongen... de productie in sommige fabrieken te moeten verminderen... of zelfs 24 uur lang helemaal te gaan stilleggen. Belangrijke vraag is of er in die sectoren voldoende back-up is... voor de deels wegvallende, hoogwaardige Japanse onderdelen. de complexe, maar daardoor ook kwetsbare toeleveringsketen stand. Allemaal vragen die we gaan stellen aan Henk Akkermans. Hij is bijzonder hoogleraar in de dynamiek van toeleveringsnetwerken... ja, ja, heus, het bestaat echt... Aan de Universiteit van Tilburg, goedemiddag. Uh, wat is het kernprobleem op toonlijk in Japan? Is dat uh, de elektriciteit die er al of niet is? Ja, het is een opeenstapeling van problemen. Er zijn een uh, paar fabrieken die zijn gewoon stuk. In het getroffen gebied. Uh, dat is een vrij klein deel. Die leveren dan ook weer uh, ook kleinere fabrieken in die omgeving... aan weer andere fabrieken die elders in het land staan. Oh. Dus in Osaka is op zich niks gebeurd. En die omgeving... Maar die fabrieken uh, hebben dan ook weer onderdelen nodig. Ja, dat heb je dus. Uh, een aantal van die fabrieken kunnen, elders in het land, kunnen ook niet lekker produceren. Want er zijn inderdaad elektri elektriciteitsstoringen. Je hebt ook nog naschokken gehad. En als het een beetje een geavanceerde fabriek is, chipsfabrieken voor bijvoorbeeld, die, die schakelen automatisch uit boven een bepaalde schok. En dan heb je de logistiek. Het krijgen van spullen van A naar B, uh, dat zit ook hopeloos vast en dan moet ook... Ja, toch ook wel prioriteit gegeven worden aan de directe randbestrijding. En dat helpt dus ook niet om gestroomlijnd... Uh de spullen het land in en het land uit te krijgen. En een week later al zie je de gevolgen wereldwijd. Want ik bedoel, we hebben het net over Opel en Chrysler is er ook zo in. Ja. die de productie heeft moeten stilleggen. Dan hebben we het niet over fabrieken in Japan... dan hebben we het over fabrieken in Europa, in de Verenigde Staten enzovoort. Zo snel gaat dat. Ja, ja wat je moet realiseren is dat... Eh, om te beginnen is de elektronica de grootste sector in de wereld. Nog groter dan, dan die automotive. En eh, het zit ook overal in. Mag ik even vragen, gaat het ja. dan ook over de elektronica in die auto's... of gaat dat weer over andere onderdelen? Het gaat op de eerste plaats om de elektronica in die auto's... Ja. maar ook over andere onderdelen. Maar je hebt een beetje een toeringcar-probleem. Als je met z'n allen met 40 man in een touringcar stapt... en uh, je bent toch maar met z'n 39, dan moet je wachten. Dus je hebt maar kleine onderdeeltjes nodig die er net niet zijn... en je kunt niet verder. En dat merk je dus meteen door, door het kleins, de kleinste stagnatie staat de hele productie stil. Ja, ja. En ja. juist in de elektronica staat die uh, supply chain heel strak. Men, heeft daar, men probeert daar overal zo min mogelijk voorraden te hebben. Dat heeft ook van doen met het feit, ja, de meerdere zaken... maar de product-levenscyclus is daar vrij kort. Dus uh, als je veel voorraad dat van hebt... heeft ook mee te maken dat mensen minder uh, voorraad aanhouden? Ja, dus, dus, uh, dus uh, probeer je financieel strakker aan de wind te zeilen... en uh, minder voorraad betekent minder kapitaalbeslag... En we hebben in die elektronica ook wereldwijd een enorme upswing gezien... het afgelopen jaar, uh, waardoor ja, alles wat men naar voorraad had... allang weer verkocht is aan klanten die het wilden hebben. Maar meneer Akkermans, als je toch binnen een week door je voorraden heen... met als zulke gigantische bedrijven, dan is het toch iets raars aan de hand? Ja, ja uh, het is dan ook waarschijnlijk niet zo dat mijn door alle voorraden heen is... maar men anticipeert daar al op. Het, het, het vervelende in deze sector is dat het niet nodig is dat er een tekort is... Men hoeft alleen maar te denken dat er een tekort gaat komen. Nou ja, als je als je, je fabriek gaat sluiten, dan is er echt iets aan de hand. Het is ja. lol. Ja, nou ja, goed. Die, die specifieke, de redenen om zo'n fabriek te sluiten, uh, dat kunnen er vele zijn. Het is wel zo dat juist in de automobielindustrie, daar heeft men het just-in-time principe uitgevonden. Uh, en dat houdt dan ook in dat er daar gewoon geen voorraad is. Hmm. Nog, niet meer, nog geen week. En kan, en kan dat niet even vanuit het buitenland bijvoorbeeld opgevangen worden? Want... Ja, alles kan, maar alles kost tijd. En, en dan zie je ook dat iedereen dat tegelijkertijd wil. Maar je, je zou ja. toch zeggen dat een bedrijf hè, als ASML... dat is zo'n bedrijf in Nederland, die maken machines uh, voor de chips-industrie, ja. niet de eetbare, maar die andere. Ja. Um, die zijn hartstikke afhankelijk van elektronica uit Japan. Je zou toch dus zeggen, die dekken zichzelf in. Die zorgen dat ze niet alleen daar vandaan onderdelen krijgen. Dat je meerdere fabrikanten hebt van onderdelen. Hebben ze dat daar niet op gerekend? Jawel, ja, dat probeert iedereen ook. Uh, maar er zijn allerlei uh, uh, factoren die dat toch weer moeilijk maken. Als je dus bijvoorbeeld iets heel unieks maakt... en ASML maakt unieke machines... dan ja. zitten daar ook af en toe heel unieke onderdelen in. Ja. Onderdeel die of helemaal niemand anders kan maken... de lenzen die in de machines van ASML zitten, bijvoorbeeld, die komen van het bedrijf Zeiss... is ook meteen de enige openbare partij die die dingen maakt. De maar andere... is gelukkig geen Japanner, hè? Nee, Canon is de andere, Japaner, is de andere uh, speler daarvan en ja, die maakt ze voor de machines van Zeiss. Maar als daar een probleem zou zijn, uh, dan houdt het op. Uh, een ander voorbeeld is uh, de iPad 2. Heeft nou echt een direct een probleem... Uh, want een paar van die onderdelen die daarin zitten die niemand anders kan maken, komen uit Japan. Maar het is grappig, heeft niemand zich gerealiseerd eigenlijk dat die draad waarin dus dit hele productieproces zit, zo dun en breedbaar is eigenlijk. Jawel, jawel, En men probeert ook actief om wat dan in het gewoon heet dual sourcing voor elkaar te krijgen. Om, om, uh, dus dat wil zeggen dat je hebt niet één fabrikant, maar je hebt er meerdere. Dus je zou grofweg drie categorieën van, van, van componenten kunnen zien. De ene die kun je op iedere hoek van de straat kopen. En dat doet men dan ook. Uh -huh. En uh, daar is geen direct probleem mee. Dat wil niet zeggen dat er geen indirect probleem mee is. Ik bedoel, als, je, als je de spullen gewoon in de land niet tegen kunt krijgen... of fabrieken kunnen niet draaien... dan krijg je daar toch een probleem. Dan heb je een tweede categorie. En dat kunnen twee, drie, vier, vijf bedrijven ter wereld. En dan heb je een afspraak met eentje die doet de meeste... en de andere doet de resterende 20%. procent. Maar ja... Als dan in één keer die ene stilvalt... dan kan die andere niet meteen op uh, de, de draad oppakken en alles overnemen. Die heeft ook beperkingen in zijn opschaalsnelheid. En als iedereen dan nou maar één, twee weken voorraad heeft in zo'n keten... ja, dan uh, binnenkort een keer staat de zaak stil. Te meer, daar ook iedere volgende schakel in de keten en gaat denken... ho, wij hebben hier een probleem, we uh, maar alvast wat vooruit bestellen. Ja. Amerikaanse kranten zeggen als Japan niet binnen tien dagen... zijn productie weer op orde heeft... dan hebben we wereldwijd echt serieus overal in allerlei sectoren een probleem. Klopt dat? Ja. Dat klopt. Ja, die tien kan ik niet bevestigen. Maar dat we nu al wereldwijd sector, een probleem hebben overal in alles waar elektronica zit. Deze uitzending was niet mogelijk. De, in bijna ieder apparaat waar wij hier nu in praten... of wat u op uw hoofd heeft, of die hier omheen staat... zitten Japanse onderdelen in. He, Japan maakt 10% van de wereldwijde elektronica-productie. Mm -hmm. uh, en ja, dat zit in ieder apparaat wel een beetje. En dan heb je daartoe een kaartprobleem. Uh, er hoeft ook maar één onderdeeltje te missen. Je kunt het hele ding niet maken. En doordat die keten, uh, dat hele netwerk, uh, de, de verstoringen daarin laat versterken... dus iedere volgende schakel heeft weer wat meer nodig... moet weer wat vertraagd, maar versterkt reageren... Uh, heb je al heel gauw met één zo'n uh, onverwachte en massale verstoring... een wereldwijd probleem. We hebben het gehad net over ASML. Um, maar welke andere Nederlandse bedrijven... hebben hier nou heel direct het meeste last van? Ja, de... de de grote effecten zijn niet de directe, maar de indirecte. Uh, het uh, directe effect, ja, je kunt verwachten... gisteren had men dat nog niet helder, ik heb er even mee gebeld... maar nxp semiconductors bijvoorbeeld, die maken ja, halfgeleide producten... Uh, en zo'n uh, 60 tot 80 procent van de grondstoffen voor die chips... die komen uit Japan. Mm -hmm. uh, ja, als, dat, als, als daar het voorraadje van op is... en er heeft men wel een paar weken voorraad van, maar geen maand... dan. Ja, dan heeft men daar wereldwijd en heus niet alleen in Nederland een probleem van. M Meneer Akkermans, u bent bijzonder hoogleraar... in de dynamiek van toeleveringsnetwerken aan de Universiteit van Tilburg. Laat ik nou vermoeden dat u dat uh, niet alleen bent... omdat u kunt constateren dat het misgaat... maar dat u er ook voor bent om eens te zeggen hoe het wel zou moeten. Ja, ja. ja nou, daar ben ik en nu ook dan. Van. Ja. Ja. Ja, nu dan? Ja, dit is uh, uh, een beetje jammer. Hè? Uh, dus zo'n grote klap... Uh, kan uh, de industrie zoals ze nu georganiseerd is, uh, heel moeilijk opvangen? Maar wat en dat moeten er heeft... ze van leren dan? Misschien toch wat minder anorexia in die voorraden. Je zag dus tien jaar geleden dat mijn voorraden zag als uh, niet als, als uh, een hinderlijk bijproduct van een financiële transactie, maar uh, als een goede manier om te bufferen tegen onzekerheden. In de bedrijfskunde een standaard functie van voorraad. Maar ja, als je voorraden, als jouw euro's of dollars zitten in die voorraad, dan heb je ze nog niet op de balans. Dan, ja, dan heb je ze nog niet binnen. Ja, en als je een voorraad zeg maar zeven dagen langer uh, uh, hebt dan verschuift je het probleem toch alleen maar? Nou, kijk, als je meer voorraad hebt... en, en tien jaar geleden met de veel voorraad... dan had je soms uh, de, toen uh, de, de economische crisis na de dot-com-bubbel bijvoorbeeld... had men echt anderhalf jaar of een jaar aan voorraad liggen. Aha, terwijl, terwijl die producten ook alweer heel snel werden ingehaald door nieuwere. Klopt. Dus die en dan, dan waren... zit tussen anderhalf of een half jaar en twee weken zit wel wat. Ja. He, dat, daar zit veel tussen. En anderzijds, uh, doordat je die, die uh, kijk, een, een beetje een mobieltje, dat gaat drie maanden mee in de winkel. Uh, de chips die erin zitten, misschien een jaar. Ja, het duurt al drie maanden om zo'n chip of een ander uh, leuk display of wat dan ook, een technisch complexeerd ding te maken. Dus inherent daaraan zit, als het allemaal zo snel, snel, snel moet, uh, ja, dat je ook kwetsbaar bent voor een grote klap op het geheel. Nou, u heeft nog een paar klusjes te doen hè, om dit uit te leggen de komende weken, volgens mij. Want het gaat, dit is nog niet opgelost, eind tot nee, nee, ja, kijk, als wetenschapper kijk je met heel veel belangstelling naar natuurlijk. Maar uh, ja. de, nogal wat van de bedrijven gaan hier erg veel last van hebben. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Henk Ankermans. Bijzonder hoogleraar dus in de dynamiek van toeleveringsnetwerken. En dat doet hij aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl Steeds meer Aziatische bedrijven vinden de weg naar Nederland met hun activiteiten. De afgelopen tien jaar zijn de investeringen in Nederland door Aziatische ondernemers zelfs verdubbeld. Zo maakte het Nederlands Agentschap voor Buitenlandse Investeringen deze week bekend. Dat agentschap probeert buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar een locatie, voor bijvoorbeeld een hoofdkantoor, over te halen om voor Nederland te kiezen. En dat doen ze met succes. Daarover gaan we praten met Henk Volberda. en die is hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom. Ja. Zijn wij daar nou goed in? Succesvol in, in dat lokken van buitenlandse bedrijven of hoofdkantoren naar Nederland? Ja, ja, wij zijn gezegend met, met heel veel hoofdkantoren. Als je ook kijkt op de Fortune 500 Global, dan zie je dat Nederland daar op de zevende plaats staat. Dus die hoofdkantoren die hebben een, een omzet die groter is dan ons bruto nationaal product. En ja, we hebben nu, ook een, nu, een paar van die hoofdkantoren die hier staan. Nou, eh, ik dan. Eh, als ik echt spreek over hoofdkantoor of concern eh, eh, kantoor, dan denk ik natuurlijk aan de bekenden die u kent als eh, Shell, eh, DSM, Maxo Nobel. Uh, ja, het zijn het zijn dat zijn ook echt, Nederlandse, ja, buitenlandse investeringen. Ja, nou, goed, um, maar het nou, aantrekken van uh, buitenlandse bedrijven, dan gaat het met name om de regionale hoofdkantoren, en dan moet hij bedenken aan uh, bedrijven als uh, Sony, moet hij denken aan bedrijven als uh, Fuji, die hier uh, de Europese hoofdkantoor hebben. Ja, zeg maar. Ja. Ja, okay. Maar het zijn ook heel veel uh, nieuwe bedrijven, met name Chinese bedrijven. Ik kan er wel een paar noemen, maar het zegt u toch helemaal niks. Het zijn nog vrij onbekende bedrijven. Die die, nog ont groeien. die ontzettend snel groeien. Omdat we wel zien dat de zwaartekracht van economische activiteiten... steeds meer aan het verschuiven is van het westen naar het oosten. En vandaar ook dat uh, het niet verbazingwekkend is... dat de afgelopen tien jaar het aantal uh, Aziatische uh, bedrijven... dat zich in Nederland vestigt is, verdubbeld. We hadden het net over Japan. En ik neem aan dat er ook geprobeerd is... om vanuit Japan heel veel bedrijven hier naartoe te krijgen. Ja. Uh, hoe, hoe groot is die klap als je naar die inspanningen kijkt? Nou, kijk, uh, kijk de, de, uh, er hier zijn heel hier veel Japanse bedrijven die hier een Europese hoofdkantoor hebben. En dat zal hier zeker ook, uh, ook blijven. Mm. En dat heeft met name te maken dat Nederland heel goed scoort... als het gaat om onze, om onze infrastructuur en logistiek. En voor Japanse bedrijven is het met name ook Schiphol en natuurlijk ook de Rotterdamse haven. Dus ik denk niet dat dat uh, consequenties gaat hebben. Maar ik neem aan dat een van de eerste redenen is een belastingklimaat, of niet? Nou, we hebben ook onderzoek gedaan van wat bepaalt nou of een uh, bedrijf... Een, uh, een locatie gaat oprichten in Nederland of bijvoorbeeld in uh, Zwitserland of in uh, Engeland. Ja, is Zwitserland onze grote concurrent? Wat uh, Zwitserland, uh, Engeland, Verenigde Staten en Singapore zijn onze grootste concurrenten. Maar uh, ja, wat bepaalt dat uh, nu? Dan is het uh, met name, blijkt uit ons onderzoek, tax and talent. Dus zeg maar het fiscaal regime. Maar ook of een land aantrekkelijk is voor kenniswerkers... Nou, en als je kijkt naar ons uh, fiscaal regime, dan uh, zitten we daar een beetje in de middenboot. Hè? Uh, het zijn natuurlijk zeker landen die nog een veel aantrekkelijker fiscaal regime hebben, maar je moet je daar ook afvragen van wat voor soort bedrijven en uh, hoofdkantoren wil je aantrekken, uh, liever niet lege huls ondernemingen die alleen maar hun uh, belastingvoordelen komen halen. Ja, precies, ja. en hun juridische zetel hier hebben, uh, maar heel belangrijk, en in, dat wordt in, in, steeds belangrijker, is de uh, aantrekkelijkheid van een land voor kenniswerkers omdat we steeds meer te maken krijgen met een global war for talent. Dus hoofdkantoor vindt het heel belangrijk als ja, de beste mensen... hele goede kenniswerkers, als die, ook, uh, als die ruim uh, aanwezig zijn. Even terug naar dat belastingklimaat. Is het een niet vreemd? Nederland heeft, tenminste zo beleven wij dat als gewoon burgers... Uh, een vrij strikte belastingklimaat met wereldwijd gezien... buitengewoon hoge tarieven. Is dat nou... Anders voor die buitenlanders dan? Die komen gezellig binnen en die uh, rijden gezellig uh, bijna gratis op onze wegen... en gaan toeteren het land weer Nee, de, de, uh, ik heb het hier met name over het fiscaal regime voor ja, dat bedrijven. Begrijp ik. Maar, dus maar betalen ze niet al, zoveel minder? Uh, nou, dan moet je denken aan de Vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Uh, nou, daar... Wat ik zeg, daar zitten we in de, in de middenboot. 25% ongeveer, ja, hè? Ja, en uh, waarschijnlijk wordt het ook nog uh, verlaagd. Nou, maar nou, ik, nou ik weet je ook dat bedrijven, met name als het gaat om, uh, om grote bedrijven... die dus meerdere divisies heb, hebben in verschillende landen... natuurlijk met winst en verliezen kunnen schuiven. Dus oh. uh, een slim bedrijf betaalt uh, heel weinig vennootschapbelasting. Um, maar... Uh, ja, kijk, waar u het over hebt, is natuurlijk de belastingtarieven voor ons als burgers natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Ja. Uh, dat maar ja, heeft... dat is wel het belastingklimaat, dat je natuurlijk gewoon als buitenstaande beleeft. Ja. ja, nou en dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, omdat uh, als ik uh, kijk naar experts... en uh, dus mensen die werken op uh, hoofdkantoor, en dat zijn dus ook veel mensen buiten Nederland... Uh, ja, dan is het natuurlijk wel een nadeel dat, uh, dat we hier een... een, een behoorlijk uh, hoge belastingtarieven hebben. Aan de andere kant is een onderzoek gedaan... naar, zeg maar, uh, als je dat allemaal bij elkaar neemt... Hè, de belastingdruk, dan liggen die in Nederland ongeveer op 30 procent... en scoren we daar niet veel slechter dan andere landen. Nou hebben we dat uh, agentschap hè, voor dat aanlokken van buitenlandse bedrijven. Wat hebben wij hier aan? Uh, werkgelegenheid neem ik aan, maar wat allemaal nog meer? Ja. Nou, we hebben in Nederland 6000 buitenlandse bedrijven. die hier in Nederland een, <tie> een, een vestiging hebben. En die zorgen dus voor 16% van de, van de werkgelegenheid. Dat is fors. Dat is fors. En ja. ook voor 30% zorgen zijn voor de investeringen in research en uh, development. Uh, dat agentschap wat u net uh, noemde, dat is dus bezig uh, met name buiten Nederland... bedrijven, investeerders aan te trekken om in Nederland te gaan investeren. En een, een uh, vestiging en liefst een, een Europese hoofdkantoor in, uh, in Nederland te, te plaatsen. En uh, dat leidt vaak ook tot heel veel hoogwaardige werkgelegenheid. En het heeft ook een hele grote uplift effect voor onze Nederlandse economie. Geef eens tijdens een paar voorbeelden van? Nou, hoe meer hoofdkantoor je hebt, betekent dat uh, die hoofdkantoren die uh, maken gebruik van allerlei toeleveranciers. Uh, die hebben juristen nodig, die hebben fiscalisten nodig, die hebben organisatieadviseurs nodig. Dus dat leidt tot, uh, en dan tot heel veel worden... En... Uh, ook dat soort dingen. Maar zij zorgen dus ook dat uh, Nederlandse toeleveranciers die eenmaal aan zo'n hoofdkantoor leveren. Ook leveren aan andere vestigingen van dat bedrijf in andere landen. Um, het leidt ook tot meer investeringen in research en development. Het leidt tot uh, een soort kweekvijver voor talent. Het leidt tot extra opleiding in, in Nederlandse kunt u medewerkers. Kun je daar een paar concrete voorbeelden van geven? Nou ja, ik bedoel, neem een ingenieursbedrijf als Arcades. Wat dus, um, en dan neem ik even een, een, een Nederlands hoofdkantoor. Maar wat dus heel veel doet voor Ja, nou Die zit over de hele wereld. En dat ingenieursbedrijf dat groeit als het ware mee. En dat... Dat is een olieflek die ja, zich ja. verspreidt ja. en. En ja. zo gaat dat alsmaar ja. verder. Nou, Als we niet die, uh, al die buitenlandse bedrijven hadden die in Nederland zitten... Ja, dan uh, zouden we natuurlijk ook niet uh, zo'n groot uh, financieel cluster hebben. Dan zouden we ook een veel kleiner zakelijk cluster hebben. Dan zouden we ook een veel kleiner technisch cluster hebben. Dus uh, ja, die buitenlandse bedrijven zorgen voor uh, heel belangrijke werkgelegenheid... en economische groei in, uh, in Nederland. Begrijp ik nou dat het immigratiebeleid van een land ook... Buitengewoon belangrijk is in je mogelijkheden om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Nou, je ziet dat uh, als je. Uh, wat ik net in het begin van het gesprek zei, is voor die bedrijven is het heel belangrijk dat ze makkelijk aan. Goede medewerkers kunnen komen. Hoogwaardig opgeleide Zijn medewerkers. Zijn wij daar een makkelijk land voor? voor kenniswerkers. Nou uh, ja, als je veel investeert in onderwijs en opleiding.... heb je natuurlijk meer kenniswerkers. Maar al die kenniswerkers zitten natuurlijk niet in Nederland. Hè. We krijgen steeds meer een tekort aan, uh, aan ingenieurs, aan fiscalisten, et cetera. Wat zie je? Uh, het is dus heel belangrijk. dat je dus kenniswerkers van andere landen. dat die makkelijk in land kunnen komen. En als je ziet dat een land. een heel restrictief immigratiebeleid heeft. ja, dan is dat ook restrictief voor kenniswerkers. En dat is dus vaak voor uh, dit soort bedrijven een reden om niet in zo'n land te gaan zitten. Er zijn al voorbeelden van, dat mensen nou, er niet in komen, dat daarom een bedrijfsvestiging gewoon niet komt. Nou, je ziet bijvoorbeeld in Denemarken, waar toch een restrictief immigratiebeleid ja. uh, tot stand is gekomen. Uh, daar zie je toch dat dat leidt tot een, tot een brain drain in die zin. Dat steeds meer kenniswerkers zeggen van, nou ja goed, dan ga ik niet naar Denemarken. En dan zeggen de bedrijven die zich eventueel in Denemarken willen vestigen, die zeggen dan ook, ja nou ja, misschien kunnen we dan beter die naar Denemarken toe. Met en? andere woorden, een, een open uh, klimaat, een open economie... dat is erg gezond en stimulerend voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. En zijn we dat in Nederland? Nou, dat zijn we nog steeds. Uh, u weet natuurlijk ook dat we in Nederland heel veel discussies hebben... over de openheid van onze grenzen. Uh, ik zou zeggen, ja, als je die grenzen, als je dus muren gaat opbouwen... Ja, dan bouw je die misschien niet alleen voor... Uh, laagwaardige kenniswerkers, maar ook voor hoogwaardige kenniswerkers. En dat zou heel erg nadelig zijn voor onze economie. En dan vind ik een positieve uitzending zonder een land als Canada... waar er echt wordt gekeken van, nou, wat voor kennis brengt iemand mee? En als iemand dus... Uh, een belangrijke kennisdrager is... Ja, dan kom je ook heel gemakkelijk in Canada. Maar, en dat zouden wij in Nederland ook moeten doen. Maar voorlopig doen we dan niet zo slecht... want we staan nog op de zevende plaats. We staan op de zevende plaats. Uh, en uh, we, dit jaar is het aantal hoofdkantoren... het aantal bedrijven wat zich in Nederland heeft gevestigd... ook weer toegenomen. Een jaar geleden was het nog afgenomen. Dus uh, we staan er goed voor. Maar het vereist wel continu aandacht. Omdat u net ook zei, een land als Zwitserland... Uh, een land als Singapore... die zijn een Heel actief bezig ja. om hoofdkantoren en bedrijven aan te trekken. En wat dat betreft doet dat agentschap uh, voor het aantrekken van buitenlandse investeringen natuurlijk goed werk. Dank u wel. We spraken met Henk Volberda. Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. Dank u wel. Het probleem is al jaren bekend. Er gaan enorme handelstromen met grondstoffen als koffie, thee, cacao, soja. Die gaan allemaal over de aardbol. En die handelstromen zijn van enorm economisch belang voor alle betrokkenen. Maar aan de duurzaamheid daarvan daar valt nog van alles aan te verbeteren. De Nederlander Lucas Simons houdt zich al jaren bezig met dit mondiale vreesstuk. En heeft daar volgens kenners al behoorlijk wat in weten te bereiken. Voor zijn toewijding en prestaties op het gebied van duurzame handel... landbouw en plattelandsontwikkeling... heeft het machtige adviesorgaan van het World Economic Forum... een volgende, uh, vorige week uitgekozen tot Young Global Leader 2011. U zit er ook bij te glunderen, meneer Lucas, Lucas Simons. Uh, een eer? Ja. Het, het, het, het, het klinkt ook wel duur allemaal, zeg? Wat ik hier zo voor sta te lezen. Het klinkt duur wat? Ja. Uh... Vindt u niet? Uh, het, ik, ik, vind, ik vind het een hele erkenning voor het werk wat wij doen. Maar ook wat heel veel andere mensen op dit belangrijke thema doen. Ja. Oh, wat heeft u gedaan dan? Uh, wij uh, uh, we zijn al tien jaar bezig met het verduurzamen van deze handelsstromen. Uh, daar hebben wij in, uh, in 2002 zijn we daar eigenlijk mee begonnen. Hebben we daar een keurmerk voor opgericht. Uh, wat eigenlijk grote bedrijven, grote, bedrijven, of grote merken. Zoals Douwe Egberts koffie, Perla koffie, Pickwick thee, bekende merken. Uh, we hebben een concept ontwikkeld waardoor deze merken duurzaam konden gaan inkopen. Een, be een beetje gebaseerd op het Max Havelaar idee. Max Havelaar, bekend uh, keurmerk inderdaad. Heel veel mensen weten ongeveer wat dat uh, betekent. Uh, dat is ook zijn sterkte, maar ook zijn zwakte. Want uh, u, u had het... Uh, hoe heette dat keurmerk wat u in Outs, het leek? Oets Certified. Outs, daar heb ik dus nog nooit van gehoord. En daar zit het grote verschil. Uh, het Max Havelaar keurmerk is erg bekend. Mm. Uh, 3% marktaandeel. Uh, dat heeft onder andere met zijn bekendheid te maken. Omdat uh, consumenten <kuggen> er dus actief en bewust voor moeten kiezen. Het Oetskeurmerk. keurmerk is uh, veel meer onbekend, 50% marktaandeel van bijvoorbeeld in de koffiemarkt. Uh, Want u doet dus de overleg met de grote jongens? Ja. Aha. ja. Vertel eens hoe u daar precies in zit. Hoe die stromen gaan en wat, wat u dan doet om dingen te verbeteren. Ja. Um, de productie van deze grondstofstromen gaat dus gepaard met zeer grote... Onduurzaamheden, om het maar zo te zeggen. Vervuiling, wat door of... uh, nou, het vervoer? Nou, de productie van koffie, de productie van soja... de productie van palmolie, katoen, uh, uh, suiker... Uh, gaat gepaard met grote ontbossing, armoede, hmm. slavernij, kinderarbeid. Eigenlijk allerlei zaken die we niet willen. Um, dat is aan de productiekant in ontwikkelingslanden. Uh, aan deze kant van de markt zitten bedrijven... die deze grondstofstromen nodig hebben om hun producten te verkopen. En kunnen eigenlijk uh, ja, niet anders dan deze uh, grondstofstromen... Voor de laagste prijs opkopen. Ja. En daar zit het probleem. De markt is niet in staat om een onderscheid te maken tussen hoe is het iets geproduceerd, waar komt het vandaan en hoe is het iets geproduceerd. En een keurmerk, het werken met standaarden, uh, daarmee kunnen we dus eigenlijk wel een onderscheid maken tussen hier is koffie waarvan we het niet weten en we zeer waarschijnlijk geproduceerd is op een manier die we niet willen. Hier is koffie die wel op een goede manier is geproduceerd. En dat stelt deze grote bedrijven in staat... om hun vraagkracht, om het maar zo te zeggen... hun marktkracht te gebruiken... om positieve ontwikkelingen in ontwikkelingslanden te u, u bent te er adviseur in? Ik was uh, van 2006, uh, sorry, 2002 tot 2008... directeur van dat keurmerk Oets. Inmiddels een van de grootste keurmerken ter wereld... op koffie, thee en cacao. Uh, inmiddels ben ik sinds 2008... Uh, hebben we twee bedrijven. Nu Foresight Consultancy, waar we... Uh, als, als adviseur optreden in, in het verduurzamen van eigenlijk tegenwoordig alle commodity-markten. Dat is niet alleen meer koffie, maar kweekvis, uh, kruidenspecerijen, uh, katoen, suiker... noemt u maar op, palmolie en dergelijke. En het andere bedrijf, voor Finance, uh, richt zich erop om boeren toegang te geven... boerenorganisaties moet ik zeggen, toegang te geven tot kredieten. Meneer Simbels, als u, eh, misschien moeten we dan weer terug even naar 2002... Of hoe dat op het ogenblik gaat, als u een van die grote jongens belt en u zegt: uh, Nou. Het wordt tijd dat we een beetje over de verduurzaming uh, zitten praten. Nou, u krijgt dan een lokaal type aan de lijn. Die zegt, nou meneer, het is wel fijn dat u belt. Maar voorlopig gaat het ons om de prijs, hoor. Uh, en ter plekke plekken zorgen we dat er niet de ergste dingen gebeuren. En de vriendelijke groeten. En uh, komt u over een jaartje nog eens langs. Of gaat het zo helemaal niet? Nou, zo is het een lange tijd gegaan. In de tijd dat we begonnen, rond 2000, 2002, was dit over het algemeen de reacties. Behalve bij een paar first mover bedrijven. Leidende bedrijven, al, uh, Ahold, uh, Sarah Lee. Uh, om een paar voorbeelden Waarom te noemen. Waarom waren die gevoelig voor de argumenten? Het had uh, veel te maken met uh, druk van NGO's. Bijvoorbeeld op Sarah Lee. Uh, we praten in 2002. De koffieprijzen waren toen erg laag. Armoede was alom uh, vertegenwoordigd in de sector. En de NGO's, hè, dus Oxfam, NoVib, uh, dat soort partijen... Greenpeace, uh, dat soort achtige organisaties... die uh, maakten dat bekend, uh, zochten ook de media-aandacht... en ja, brachten druk uh, aan op de sector. En dat nu heeft... was dan het breekijzer om zeg maar, uiteindelijk... Ja, uh, uh, het zekje te geven of wat? Wij zijn, een, een breekijzer zou ik mezelf niet willen noemen, de enabler. Wij hebben toen dat, dat mechanisme gebouwd waardoor zo'n bedrijf ook anders kon gaan handelen. Het is erg makkelijk, Hoe gaat dat mechanisme dan? Nou, wat ik u net vertelde, hè, als we uh, door middel van standaarden... een duurzaamheidsstandaard ja. en, en door middel van een bepaald verificatiemodel... en een supportmodel waarbij we de boeren ook lokaal kunnen helpen... om aan die standaarden te voldoen... Maar, maar moet je ook niet eerst die consument uh, in een ander duurzaamheidsdenken zetten? Want die moeten misschien wel een kwartje meer betalen. Ja, en dat is dus... Waar, uh, dat is juist niet het idee. Zodra het afhangt van de consument... en dat is waar het max Havelaar model op is gebaseerd... zodra het afhangt van een consument die inderdaad een kwartje meer moet betalen... zie je dat, ook al kent iedereen het keurmerk... 3% van de consument het wil of het kan betalen. Feitelijk wil het grootste deel van de consumenten... en daar bent u waarschijnlijk geen uitzondering op... u wilt gewoon uw favoriete merk drinken. Oh. U bent niet op zoek naar een max Havelaar of een biologisch keurmerk. U wilt gewoon... Ik vul het maar even in. Uw uh, Douwe best of uw pickwick of uw uh, Lipton thee of, of uw Marsbar. Maar, maar, eten. maar wil ik dan wel nog met uh, tussen aanhalingstekens... het gezeik over duurzaamheid uh, iets horen? Als consument? Ja. Nee, u als consument wilt, u wilt, u wilt weten... u verwacht eigenlijk van uw huismerk of van uw favoriete merk... dat ze hun huiswerk goed hebben gedaan. En daar hoort bij, waar komt het vandaan? hoe is het geproduceerd ja. en het is een merk wil zich gewoon als eigen merk in de markt zetten en wil eigenlijk gewoon zeggen ik heb mijn huiswerk gedaan je ja. kunt blijven kopen het moet gewoon deugen is dat het, het moet eigenlijk? gewoon de fatsoensnorm ja. ja. en dat, en dat, dat bepaalt is... dus de overheid dat bepaalt het bedrijfsleven maar de consument maar die loopt er achteraan. De overheid is, uh, is, is niet een grote speler op dit vlak. Dit zijn uh, standaarden. Die worden opgericht. Door middel dat het bedrijfsleven bij elkaar komt. Producenten, NGO's. Gezamenlijk worden de regels van het spel opnieuw bepaald. En dat uh, verandert de markt. Maar u zegt dat uh, Nederland uh, leidend is. op het gebied van duurzaamheidsrevolutie. Uh, ja. Uh, en dat is niet alleen het bedrijfsleven, toch? De, de, de, de Nederlandse sectoren, het bedrijfsleven. lopen voorop wereldwijd als het gaat om het verduurzamen van deze grote handelstromen. Nederland is ook geen kleine jong op dit veld. Uh, we zijn een van de grootste cacao-importeurs. We zijn ja. een van de grootste soja- en palmolie importeurs. hebben we dan over Unilever en dat soort bedrijven? Unilever, nou, ja, We ja. hebben uh, bij Zaandam, u kent ze misschien, grote cacao-plantages... of ja, ja. Ja, ja, ja, staan. <lacht> Inderdaad, u ruikt ze als ze er langs loopt. Uh, we uh, koffie en douwe natuurlijk, ja. dat zijn grote merken. En inmiddels heeft Nederland, op de Nederlandse sectoren... hebben eigenlijk één voor één uh, zich gecommitteerd aan volledige duurzaamheid. Het begon met uh, koffie, die in 2015 zal 75% van alle koffie duurzaam zijn. Uh, nou ja, de, de Big Big Day wordt gecertificeerd op dit moment. Alle, de hele Nederlandse cacao gaat om naar duurzaamheid uh, tegen 2020. 100% van de soja zal duurzaam worden ingekocht, 100% van de palmolie. En het grappige is dus, en daarom noemen we het ook wel de stille revolutie, dat uh, de consument speelt hier geen drijvende kracht in. Het ja, is, is het bedrijfsleven. Dat is wel opvallend. Ja. Waar, waar zit voor u de handel in? I <laughs> can't. Uh, ik, wij, wij zijn adviseurs. Wij begeleiden, uh, initiëren en begeleiden deze veranderingstrajecten. Uh, en het tweede bedrijf helpt producenten in ontwikkelingslanden. Daar maken wij profielen van om hun kredietwaardigheid als het ware in te schatten. En dat geven wij aan banken. En banken op basis van die informatie durven, zij, hier al, durven zij de kredieten uit te geven aan de boerorganisaties. Mm -hmm. Een heel belangrijke uh, barrière die we nog hebben te nemen in dit, uh, in dit veld. Als je het vergelijkt met 2002, is er nu wel eens iemand die zegt gezellig dat je weer eens belt, kom gezellig praten. De grootste verandering tussen tien jaar geleden en nu... is dat we tien jaar geleden in, over, in een situatie zaten van overschot. Tegenwoordig zitten we in een situatie van structurele schaarste. Uh, de, we gaan naar negen miljard mensen op aarde voor in, uh, tijdens 2050. Onze economie zal verdrievoudigen. Uh, we gebruiken steeds meer biofuels voor diesel en ethanol. Uh, kortom, er is een gigantische vraag naar grondstoffen. Uh, we hebben de sectoren dermate uitgeleefd en uitgewoond dat ze bijna niet meer in staat zijn om, om de, aan de vraag te voldoen. En we gaan dus naar een. En vandaar dat de prijzen zo hoog zijn, dat leest u misschien ook wel in de krant. Koffieprijzen, cacaoprijzen, ze schieten door het dak heen. En in één keer begint duurzaamheid en het weer investeren in landbouw, begint ieder strategisch belang te worden. Dus de tijd dat het marketingdriven was, van ik wil iets loos kunnen zeggen. kijk, mij eens goed doen begint strategisch te worden. en van Geen daarom... windowdressing meer. Oh nee, nee. Dit, is, dit oh, raakt niet de kernbusiness van, ja. van een Mars of van een Unilever of van een Douwe Egbert. Even als laatste, want u bent nu Young uh, Global Leader 2011. Dat zijn er niet zoveel. En degene die het zijn, dat, dat, dat zijn nogal namen. Hè. De, de, de, de mensen van, van Google en Facebook, de CEO's, die, zijn, die zitten daarbij. Ik neem aan dat er een aantal bijeenkomsten zijn dit ja. jaar... van de Young Global Leaders. Wie gaat u ontmoeten waarvan u denkt, wauw? Ja. Die heb ik altijd al eens willen ontmoeten. Uh, wij worden uitgenodigd voor alle... Uh, bijeenkomsten die het World Economic Forum nu uh, organiseren. Dat is niet alleen het bekende DAVO, maar dat zijn er zo'n twaalf per jaar regionaal. Uh, en uh, daarnaast worden er allerlei andere dingen speciaal voor ons georganiseerd. En wie we gaan ontmoeten, nou, uh, u noemde net al een paar van deze helden... maar er zitten er veel meer. Eigenlijk is mijn grootste waardering zijn het voor de mensen... die iets meer achter de schermen werken... en die in staat zijn om uh, ja, fantastische dingen voor elkaar te krijgen. Uh, uh, nou ja, als ik daarmee... Als ik die mag ontmoeten en mag samenwerken en geïnspireerd door mag raken, ja, dan, uh, dan is het meer dan de moeite waard al. Hopelijk kunnen jullie veel goeds doen met elkaar. ja. ja. Hartelijk dank. Nou ja, De eye-opener was dat je als consument er eigenlijk helemaal geen rol in speelt. <laughs> dat vind ik wel bijzonder. Hartelijk dank. U hoorde uh, de Young Global Leader 2011 Lucas Simons. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter: twitter.com schuine-tros in Bedrijf. Bij ons is weer aangeschoven Willem Overbos van MKB Service Desk. En Zoals iedere week geef jij dan een overzicht van het belang belangrijkste MKB-nieuws. Um, ja, nou Vertel, wat is er nou zo opgevallen deze week? Nou, Er zijn wel een aantal zaken opgevallen. Dat baseer ik natuurlijk op zoekgedrag van de 10.000 bezoekers per dag... op MKB Service Desk, berichten in de media... en aankomende veranderingen in wet- en regelgeving. De eerste waar ik mee wil beginnen... is de Landelijke Belangenvereniging voor, thuiswinkel, voor Webwinkels, thuiswinkel.org... Kwam met een, een monitor waarin werd gesteld dat de omzet, de inkopen van, van thuiswinkels online, inmiddels gegroeid zijn naar 8,2 miljard. Dat is een stijging van 11 miljard ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is natuurlijk enorm. Even, dan gaat nu iets verkeerd 8,2 miljard in de stijging 8, van 11? Ten opzichte van het jaar daarvoor? 11 procent van zo. 11 procent stijging. Elf ten opzichte van... 11 miljard, ik denk oh, sorry. nou, nou ja. raak ik het spoor bij. Staan. Nee, 11 uh, procent meer dan uh, ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is natuurlijk enorm. En Ze verwachten dit jaar zelfs naar 9 miljard te maar, groeien. Maar ben je daar verbaasd over? Want nou, dat die, dat ben ik die in zover... webwinkels groeien, dat wisten we toch al. En, en 10 procent, is dat, is dat zo? Op nou, zijn? Maar als je kijkt inderdaad hoe, hè, hoe het vorig jaar ging in de economie. Als je ziet dat de, de detailhandel non-food... He, dus de gewone winkels gedaald zijn met anderhalf procent in 2010... dan is het natuurlijk fantastisch om te zien... en ik denk ook dat dat nieuwswaardig is... dat die internetbusiness zo enorm groeit. Ja. En dat daar voor ondernemers enorm veel kansen liggen om die te pakken. Uh, zeker omdat je daarmee als uh, gewone winkelier of als retailer... Uh, absoluut de markt is die je moet gaan pakken. Uh, en ik vind dat nieuwswaardig, absoluut. En wel, uh, welke producten zijn dat dan die via dat web uh, verkocht worden? Nou, Steeds de, meer? De bulk is uh, reizen. 16% van de totale, ongeveer 2,5 miljard, gaat echt over reizen. Dus het boeken van hotel, het boeken van, uh, van vliegtickets, het uh, boeken van arrangementen. Een belangrijk deel is ook telecom, uh, mobiele uh, uh, telefonie. De apps uh, die je inkoopt of zo? Je... Nee, gewoon je telefoons, je goede, dat soort okay. zaken. Echt, uh, en dan boeken cd's en dvd's en uh, online dat de, muziek. Hè? Dat is de laatste inderdaad. En kleding is ook een hele belangrijke oh. Dat doe je, je toch niet via het web? Nou, wel, de mijn de vrouw die, die koopt... Voor de, nee, mijn vrouw koopt voor de kinderen regelmatig online. Nou, voor de kinderen nee, maar moeilijke voor moeilijke zichzelf niet. Ja, <laughs> ja, voor zichzelf ook. Ja, oh. ja, er zijn natuurlijk een hoop winkels waar je ook prachtig online kan kopen. En als je dan kijkt dat de bestedingen per order inmiddels uh, bijna 120 euro zijn, en dat een gemiddelde consument, die bestaat natuurlijk niet, maar toch al bijna 900 euro per jaar online koopt. Ja, Kortom, kinnike, jij denkt natuurlijk, ja, bedoel en dan sturen ze iets toe dat mij me helemaal niet staat en past. Oh, nee, we zijn, we zijn de, ons, de mouwen tekort. Kun je gewoon ja, ja, terugleggen. Nee, binnen, binnen een dag is het weer terug. Ja, ja dat en je is wel hebt zeven dagen recht van retour ja. hè, als je online koopt. Dus uh, je mag het gewoon terugsturen. Okay. Nou, dat is tevens een bruggetje naar het volgende onderwerp, denk ik. Uh, op het moment dat je uh, online wil gaan beginnen als ondernemer of daar bezig bent... gaat het natuurlijk over krediet. Uh, je hebt wellicht financiering nodig om je eerste voorraad uh, te kopen. Er was in het nieuws nu onderzoek van het uh, Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf... in opdracht van Economische Zaken dat de geldkraan voor het MKB langzaam weer opengaat. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het zal ook tijd worden. Het zal ook tijd worden. Als je kijkt waarom is dat nou belangrijk... in 2008 werd nog 72 van de kredietaanvragen... voor bedrijven tot 100 medewerkers gehonoreerd. In 2009 was dat gevallen naar 33 En eind vorig jaar kruipt het weer wat omhoog naar 50 Vooral opvallend is dat... Uh, bedrijven met een goede solvabiliteit, dat is de verhouding tussen je eigen vermogen en je vreemdvermogen, oftewel ben je in staat om die, krediet, die lening terug te betalen, dat die uh, sneller geld krijgen bij een bank. Op maar, zich... maar is het nou ook zo dat omdat die bedrijven de crisis hebben overleefd en waarschijnlijk miner en leaner geworden zijn en ze hebben uh, uh, al, allerlei uh, uh, dingen ver, verbeterd in efficiency, dat ze daardoor ook makkelijker dat krediet kunnen krijgen? Nou, het is vooral dus als je in staat bent geweest om eigen vermogen op te bouwen. En dat is wel een hele lastige. Wat in dit onderzoek naar voren is gekomen, dat als je in staat bent om door maatregelen als kostenbesparingen en andere zaken... je solvabiliteit met 1% te laten toenemen, dat de kans op financiering door een bank met 2,1% toeneemt. Helaas zegt datzelfde onderzoek dat 60% van de leningen maar gaat over een bedrag tot 100.000 euro... En dat snel groeiende technologiebedrijven, die natuurlijk voor Nederland heel belangrijk zijn, geen financiering krijgen bij banken. Tot slot iets waar we nog allemaal mee te maken hebben. De vakantieberg. Ja, de vakantieberg die, was inderdaad ook in het, uh, die komt in het nieuws. Dat is een hele belangrijke voor ondernemers. Ik zal hem even heel kort uitleggen. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Dat wordt waarschijnlijk per 1 april goedgekeurd. Dat die vakantieberg die een totale waarde heeft van 15 miljard uh, wordt aangepakt en uh, werknemers worden gestimuleerd om tijdig die vakantiedagen op te nemen. Nu mag je ze vijf jaar laten staan. Daar wordt een, uh, een regeling, een mijn aangehangen van uh, anderhalf jaar. En uh, ik denk dat dat voor, voor werkgevers heel belangrijk is... omdat ze hun administratie moeten gaan aanpassen daarop... en moeten gaan bijhouden hoeveel vakantiedagen zijn opgebouwd... tot 1 april 2011 en daarna inderdaad... Wat is er daarna opgebouwd? Dus dat is een hele belangrijke. Die Hartelijk komt eraan. Dank. We spraken met Willem Overbos van MKB Service Desk. En na het nieuws van twee uur zijn wij u terug. Dan ontvangen we een uitgever, een boekverkoper en een literair agent. met wie we gaan praten over de stand van zaken op de boekenmarkt. Tot zometeen. Ik zie er eentje draaien tegen de bewolking in. Hij is onder de bewolking. Hij draait over de stad. Men kan echt niet zien of het een Libische piloot is. Hij stijgt nu bijna recht omhoog. ...naar de hemel. Op grote hoogte, maar hij heeft al iets laten vallen. Spanning in Libië. Mensen op straat kijken ook naar de lucht. De gebeurtenissen op de voet gevolgd. De straaljager stort neer lijkt het wel. Ik weet het niet zeker. Natuurlijk, op Radio 1. Ja, ik zie de roofmoord opstijgen. Hij werd geraakt door iets. Recht voor mijn neus, in een rechte lijn. Zometeen om 6 uur een extra Radio 1-journaal. Allah, Akbar, God is groot, wordt geroepen. En de straaljager is aan de zuidkant van de stad Zuidwest neergestort. Radio 1.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 Ze geven de biggest bang voor de bak, maar staan wel gewoon met beide benen op de grond. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Vanavond in Rondom 10. Kernenergie kunnen we niet gewoon zonder. De discussie wordt deze week weer volop gevoerd. Is de angst van de tegenstanders terecht? Of zijn de risico's in Nederland minimaal en laten we ons gek maken door de situatie in Japan? Vanavond live een discussie in Rondom 10 bij de NCRV op Nederland 2.